Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live moet de grootste rashondenshow van Nederland... dit weekend te zien in Amsterdam verboden worden. Een debat. Nu eerst het NWS journaal met Juri Stubenitski. Minister Timmermans is het niet eens met Amnesty International... dat Europa meer Syrische vluchtelingen moet opvangen. Volgens Amnesty doet de EU veel te weinig voor de Syriërs... Timmermans begrijpt de hartenkreet van de organisatie... maar vindt de kritiek iets te makkelijk. Ik vind het niet terecht als gezegd wordt uh, dat de oplossing van het probleem is... meer uh, mensen opvangen in de Europese Unie. Ik wil me daarover wel verstaan met mijn Europese collega's... hoe zij die analyse maken. En ik wil mijn Europese collega's nog eens op het hart drukken... dat ook zij meer geld uittrekken voor de opvang van Syrische vluchtelingen in de regio. Timmermans vindt dat Nederland genoeg doet voor Syrische vluchtelingen... en zich wat hem betreft niet hoeft te schamen.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 In mei werden al 31 verdachten opgepakt in België, Zwitserland en Frankrijk. Er lijkt beweging te komen in de politieke crisis in Oekraïne. Drie oppositieleiders zeggen dat ze met president Janukovic om de tafel gaan zitten, wat ze tot nu toe weigerden. Janukovic heeft op zijn beurt gezegd... dat hij de opgepakte betogers amnestie wil verlenen en vrijlaat. De protesten braken uit nadat Janukovic had geweigerd... een samenwerkingsverband met de Europese Unie te ondertekenen.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 per de definitie heel goed nieuws. Maar laten we positief blijven en bij het begin beginnen. KWF denkt dat met deze vorm van campagnevoeren... de juiste mensen worden bereikt. Israël en de Palestijnse gebieden... hebben last van de zwaarste sneeuwstormen in jaren. Snelwegen naar Jeruzalem zijn afgesloten... en inwoners krijgen het advies om thuis te blijven. In Jeruzalem is sinds gisteren een halve meter sneeuw gevallen. Honderden automobilisten in de omgeving van de stad zijn gestrand... Het Israëlische leger is de politie te hulp geschoten om mensen te bevrijden. Het weer in het zuidwesten en westen grijs en mistig... bij temperaturen iets boven nul. In Limburg bewolkt en 3 tot 6 graden. In andere delen van het land af en toe zon. Morgen geregeld zon en een graad of 7. Het verkeer op de wegen van de AMB, alleen de geest. Er staan een paar korte files op de A1, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer... De A20 dan, van Hoek van Holland naar Gouda... ook twee kilometer voor knooppunt ter En verderop bij Moordrecht 3. Dan nog eentje op de A27 van Utrecht naar Breda... voor de brug bij Gorkum, ook twee kilometer. En ik heb ook nog nieuws van de spoorwegen. Tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen... rijden namelijk geen Intercities. Het heeft te maken met een aanrijding. De vertraging is daar ruim een uur. En zo direct in vrijdagmiddag live Justus van Oel over apartheid.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag. En welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. Moet de grootste rashondenshow van Nederland... Verboden worden. Bioloog Frank Wassenberg vindt van wel. Dierenarts Hilwaard Hoenderken vindt van niet. Een debat zo direct. De column van Justus van Oel gaat over apartheid. Je kunt ons bekijken op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglife.afro.nl en je mening geven via Twitter. Hashtag afrovml. Rubriek over de jury. Wat een week, mensen. De onrust in Oekraïne, de toespraak van Obama, het gedoe rondom Marts Smeets... het dramatische gelijkspel van Ajax tegen AC Milan... en natuurlijk ook nog de aanstormende kerst. Wat een week, wat een tijd. En vanwege dit lichtfeest werd deze week het Nederlands kampioenschappen... snel borduren in Amstelveen georganiseerd met als thema... u raadt het reeds, kerst. Een onderbelicht kampioenschap, vandaar bij mij aan tafel... de nummer 1 en 2 van dit evenement, Judith Rubens en Gladys Goedhoop. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dames, welkom. Uh, allereerst uh, van harte gefeliciteerd. Ja, dank ja. u wel. Ik ben trots. Ik ben trots als een aap met van lola. Ja, ja, dank ah. u. Ja. Zo, heel bijzonder. Heel bijzonder. <laughs> ja. Ja, als je al die reacties van de mensen hoort, dan uh, vult je hart zich vanzelf met warmte. Mm. Ja, ja, ja, want u werd één, hè, mevrouw Rubens, ja. en u twee, mevrouw Goedhoop. Maar eigenlijk. Er zit hier aan tafel geen van Lisa, dat was Nee, dat is mooi. Nou, uh, de werkjes liggen hier voor me. Als je ze ziet, allebei, dan zou je bijna zeggen. Nee, uh, welk borduursel is van u, mevrouw Rubens? Uh, deze hier, dat prachtige rendier. Oké, okay, en mm. u heeft hiervoor de eerste prijs in de wacht weten te slepen en, en, en dan is deze van u, mevrouw hoor. Dat klopt, schatje. Dat is een mooie kerstboom. Ja, ja. En, dan, en dan zie je toch zo waarom ik heb gewonnen, nietwaar? Ja, ja, nou, <laughs> ja. Ik, ik zie je eerder de formatie van AC Milan van afgelopen woensdag. Pardon. <laughs> nee, de, de kerstboomformatie. Ja? Nou. Uh, een onsje minder kerstboom zou goed zijn. Uh. Nee, dat is, is een grapje. Nou, uh, nee, wat, wat onze redactie uh, ter oren kwam... was dat uh, mevrouw Rubens hier... Mm. Uh, Joods... Oh, nee, of laat ik het zeggen... Jidi, jid, jid, jid, nee. Uh, uh, voorzichtig, hè? Ja, nee, begrijp ik. Er uh, gaat wel meer mis de laatste tijd. Klopt, klopt. Nee, wat ik bedoel te zeggen is... wellicht bent u, of zijn uw voorouders... afkomstig uit uh, ja, het Midden-Oosten. Uh, ik bedoel natuurlijk... Uh, wat ben... Dan vroeger noemde het beloofd land. Ja. ja. En mevrouw Goedhoop hier is een neger. Is, pardon, sorry. Uh, neger, uh -huh. Een uh, negro. Sorry, nee, uh, u bent gewoon zwaar. zwaar, zwaar. Hoe zou ik het nou toch zeggen? Iets, iets minder licht. Uh, gekleurd dan dat je normaal zou verwachten als je een paar uh, uur in de zon... Luister, aan mijn ouders komen, uit okay. Suriname, ja? Ja, ja. Uh. en daar is helemaal niks mis mee. Nee, ja. nee je mag uit Suriname komen, net zo goed als dat je uit het beloofde land uh, mag komen, of uh -huh. uit een ander land, het maakt natuurlijk eigenlijk niet uit, maar wat blijkt, ja, ja nou, de jury, uh, het lijkt erop dat de jury, vanwege jullie uh, etnische achtergrond, en ja, je hoort mij echt niet zeggen dat dat geen goede achtergrond is, absoluut niet, de ene zus, de ander is zo, de ene is wat minder licht getint... de ander is, ja, of juist donkerder. Dank wat je wil. Hè? En, en ik heb er sowieso geen mening over. Maar ik hoor verhalen in de wandelgangen. En jullie kunnen me het gerust uh, ja, zeggen als het niet zo is. Maar er gaan geruchten de ronde dat jullie zoals jullie zijn... En ik, en ik, ik zou zeggen, jullie zijn gewoon. gewone mensen, net zoals uh. uh, jij en ik. Hè? Maar dat jullie, als, uh, ja, als jullie door de jury als winnaar zijn uitgeroepen... vanwege jullie achtergrond. Bent u gek? Wat zeg je nou eigenlijk aan maar, hè? Ja, nee, ik had er ook helemaal niet over moeten beginnen. Alek Marietje, ja, ja. randebil! Nee, ik neem het terug. Het spijt me. Ik, ik spijt? Had er, heb, heb, u bent een dik en onplezierig iemand. Juist, dat ben je, Kala niet. Ja, is ook zo, maar ik wilde toch puur uit journalistiek oogpunt... Ach, flikker toch op, idioot? Ja, nou, toch hartstikke bedankt voor dit gesprek. Bas Hoeflaak, Rosa Reuten en Marjan u. Iedere week krijg je vrijdagmiddag live twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheden zetten we klaar en mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaat het over de Amsterdam Winners Show... georganiseerd in Amsterdam natuurlijk. De grootste hondenshow van Nederland dit weekend in de RAI. Frank Wassenberg, bioloog... verbonden aan de Koningin Sofia Vereniging tot Bescherming van Dieren... noemt deze show een tentoonstelling van dierenleed... die verboden moet worden. Hilderwat Hoendeke, dierenarts, voorzitter van de Amsterdam Winners Show... is het daar uiteraard niet mee eens. Beiden welkom hier in de kroon. Voordat we beginnen, meneer Hoendeke... wat gebeurt er eigenlijk tijdens de Amsterdam een show. Op onze show worden alle rashonden beoordeeld door keurmeesters eh, op basis van drie kenmerken exterieur van de hond, dus hoe de hond eruit ziet, het gedrag van de hond en de gezondheid van de hond. Kijk eens aan, helder. Uh, meneer Wassenberg, bent u er eigenlijk wel eens geweest? Ik ben verschillende keren bij dit soort shows keren. geweest. Bij de Amsterdam Winner, maar ook in allerlei andere plaatsen van Nederland. Van Apeldoorn tot Maastricht heb je dit soort shows. En natuurlijk ben ik een aantal keer bij dat soort shows geweest. Dus u weet ook hoe het eraan toe gaat? Ik weet hoe het eraan toe gaat, welke honderden komen. Ik heb met eigenaren gesproken, dus uh, ik ben er vaker geweest. En, en hoe, nog even meer, hoe raak je eigenlijk als dierenarts betrokken bij zo'n show? Dat kan op verschillende manieren. Je kan als dierarts betrokken zijn bij de show. Uh, in de zin om de maar, ingangsteuring maar te doen. Ik ben tijdens mijn studententijd uh, betrokken geraakt in de kinologie uh, Door op deze manier... Uh, kinologie, de, de, de, de leer van de honden? Precies. Dus de hobby met de honden. En uh, ik ben zo betrokken geraakt en uiteindelijk ook keurmeester geworden. Oké. Okay. U gaat met elkaar in debat aan de hand van de stelling... hondenshows moeten verboden worden. Meneer Wasserberg, u steunt de stelling. 30 seconden om te beginnen om uit te leggen waarom. Prima. Heel veel rasselden kennen gezondheidsproblemen. Dat komt voor een deel doordat ze een ziekmakend uiterlijk hebben... zoals een hele korte snuit of een veel te klein schedeltje... Voor een ander deel komt het omdat heel veel honden erfelijke afwijkingen hebben. En daardoor kunnen ze bijvoorbeeld kanker krijgen. Nou, dat komt voor een belangrijk deel door inteelt. Want om het ras zo zuiver mogelijk te houden... wordt met heel weinig dieren gefokt. Rashondenshows versterken dat. Want bij rashondenshows worden kampioenen gekozen. Maar zo'n kampioen wordt heel populair als fokdier. Dus de kampioen van vandaag is het fokdier van morgen... met de erfelijke afwijking van overmorgen. 30 seconden. Meneer Hondeke, ook voor u. 30 seconden om te beginnen om te vertellen... waarom u vindt dat de shows niet verboden moeten worden. Nou, vooral omdat wij ons eigenlijk bewust zijn van de problematiek uh, die speelt. Uh, het uh, verbieden van de hondenshows lost in ieder geval niks op. Het lost het probleem niet op. Uh, wij selecteren op gezondheid en juist shows hebben daar een, uh, uh, maken dit eigenlijk mogelijk. We leiden keurmeesters op, we leiden fokkers op. We laten onze honden zien hè, aan het publiek. Um, en belangrijk te vermelden is dat Nederland voorloper is op het gebied van gezondheid van rashonden voorlopers zelfs. Meneer Wasenberg, ja, als ik meneer honden hoor... worden ze alleen maar gezonder van die shows, die honden. Nou, ik hoor dat er heel erg op het uiterlijk wordt gelet. Maar um, mijn opponent zal toch moeten toegeven... dat er honden zijn met veel te kleine schedels... waardoor ze epileptische aanvallen krijgen. Er zijn honden met hele korte snuiten. Dat zijn die pimp Pim he? Je hebt Engelse bulldogs die zo'n korte snuit hebben... dat ze bijna niet adem kunnen halen. Er zijn heel veel vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld, die die honden niet meer mee willen nemen... omdat ze onevenredig vaak sterven aan boord van het vliegtuig... door die Probeer, Ontkent u ja. dat, meneer Hontje? Nou goed, wat ik al zei, er zijn problemen. Alleen die worden ook gewoon adequaat uh, opgepakt. En als ik meneer Wassenberg uh, morgen. Uh, maar wat de... bedoelt u met adequaat opgepakt? Wat... Wij zorgen dat, waar meneer Wassenberg over heeft... over de extreme raskenmerken, dat dat echt duidelijk wordt teruggedrongen. Vandaag op de show werden ook gewoon honden met extreme raskenmerken... He, die, die overdreven in zo'n dier voorkomen, worden ook, die worden geen kampioen. He, u, worden u zegt, je mag geen eis meer stellen... dat, dat de schedel van zo'n Pim Fortuyn hondje zo bizar klein moet zijn, bijvoorbeeld. Nou ah ja, Kijk, als het zo makkelijk was. Alleen dat is een hele simplistische manier om daarover te praten... want dat schedeltje is helemaal niet klein. Oh. Dat is een hele andere problematiek. Zo is het altijd in de media uitgelegd, maar dat klopt helaas niet. Maar u zegt, we stellen wel eisen die voorkomen dat ze ziek... Worden? Absoluut, absoluut. Is dat... Nou... Nee, want de honden blijven ziek en ze zijn ziek. Maar een van de allergrootste problemen, en daar hebben we meneer nog niet over gehoord... is het probleem van de inteelt. Er zijn rassen die zijn ontstaan uit 10 tot 20 honden. Dat is extreem weinig. Ze hebben daardoor een hele kleine genetische basis. Nou, honden, maar mensen ook, hebben ook zeg maar, genetische foutjes aan boord. En nou, inteelt doen ze omdat ze de, zo zuiver mogelijk... Intel zo zuiver mogelijk, de, qua mogelijk. Qua en als een hond het gewenste uiterlijk heeft... dan wordt die woord teruggekruist met vader of met moeder... om dat gewenste uiterlijk maar zo goed mogelijk vast te houden. En daar worden ze wel zwakker en zieker van. Ze ze worden zwakker en zieker, want al die verborgen uh, gebreken die komen dan een gegeven moment echt bovendrijven op het moment dat je allemaal verwante dieren gaat krijgen? Ja, dat zullen u als dieraars ook niet, meneer Hoeneken? Absoluut niet. En meneer Wassenberg spreekt over, over intertelt, dat is een heel ander probleem, want dat kan je natuurlijk op een show niet uh, aanpakken. Nee, maar en wordt dat, daardoor dat, bevorderd dat niet. omdat ze nou, nou, dat dat zij uh, qua niet per uiterlijk se. hondje wil ik weten, nou, hoeft niet per se. Je de de ook... kampioen van een show wordt heel populair als folkdieren. en die kan uh, soms kan, tot honderden ja. dieren uh, verwekken. Ben ik helemaal met u eens, en ook daar zijn goede maatregelen afgelopen vijf jaar zijn er goede maatregelen voor voorgenomen, dat er een maximum aantal uh, dekkingen worden gegeven door een reu, dat een teef een maximum aantal pups mag krijgen. Wat er dus nog daar niet... zijn regels voor. Dus maar... dat, dat is al... He, gelukkig leven we in Nederland maar in een land was, dat dat zegt niet dat die niet werken. Wat er, nog, wat er nog niet gebeurt, en wat je zou moeten uh, willen, is dat je rassen zeg maar ook dieren van buiten het ras gaat introduceren. Er zijn rassen die volkomen verpest zijn, die genetisch zo verschrikkelijk weinig uh, variatie hebben, dat ze bijna nog erger zijn dan voor de, de, de, de panda. De reuzenpanda, die is bij met de uitsterven bedreigd. Heel weinig genetische variatie. Kortom, die, die regels zijn we werken waar, niet. Zegt nee, wat 10.000 exemplaren van zijn, maar een hele geringe genetische basis. Die basis moet verbreed worden. Als het, zo, als het zo makkelijk zou zijn, dan dan, zou het, en dan zouden we al tot de oplossing gekomen zijn. Nee, zo makkelijk is het. Maar het probleem is toch niet nieuw, want die klachten die bestaan al jaren. We hebben er is in België een onderzoek gedaan, bijvoorbeeld bij de eh, Cavalier King Charles Paneel. Eh, binnen dat ras blijkt de genetische diversiteit eigenlijk heel groot te zijn. Dus dat spreekt eigenlijk alles tegen dat, he, dat de intilt daar dan het grootste probleem is. Uiterlijk, he, en dat kunnen we op een show, kunnen we, duidelijk, um, uh, kunnen we dat duidelijk oplossen, die extremen niet hoog waarderen. He, om het zo uh, Die vraagt u niet meer. En dat, en dat is al jaren eigenlijk zo. En de Sharpei, dat zijn honden met veel berimpeling. Hè, dat waren echt van die. Uh, ja, Heel in, in de kreukelzone. Ja. Als u die nu op de show ziet, hè, daar zit bijna geen rimpel meer op. Dat is echt veranderd. Lekker strak in het vel. Ik, ik, ik, ik hoop dat meneer Wassenberg in ieder geval morgen bij ons op de show komt. En dat zelf ook nog een keer. Gaat zien. u dat doen? Ik heb hem een vrijkaartje voor. Ik heb we een vrijkaartje voor. Ja. Gaat naar de show. Meneer draai draait toch een beetje om het probleem heen? Want wat hij zegt, het is toch. Toch, uh, wel makkelijk op te lossen, maar het gebeurt niet. Het zou makkelijk op te lossen zijn als je honden van buiten nou, het hij ras. Ze zijn, zijn alweer minder rimpelig, bijvoorbeeld, uh, doordat we andere eisen stellen. Ja, maar die genetische variatie die wordt niet verbreed. En honden van buiten in het ras fokken is natuurlijk heel gemakkelijk. Alleen voor hondenfokkers is het vloeken in de kerk. Want daarmee wordt het ras minder zuiver. En je kunt daar geen stamboom meer afgeven. En waarom, als de, als de shows verboden zouden worden, uh, denkt u zouden deze problemen opgelost zijn? Omdat je dan voorkomt dat zo'n kampioenshond honderden nakomelingen gaat krijgen. In de komende jaren. Dat er veel geld mee verdient. Twee, drie kan worden, generaties ja. later zul je wel zien dat er een nieuw nestje is dat waarschijnlijk nou, weer bestaat uit nakomelingen van de in kampioen. Ik vond dit eigenlijk de essentiële vraag, want het lost het gewoon niet op. Uh, we hebben al regels dat uh, die fokbeperkend beperkend zijn, dus er mogen maar een aantal nesten worden gegeven. En je moet in ieder geval ook gewoon fokdieren hebben en je moet ook op zijn Het ligt niet aan de shows, maar aan de regels, zegt u dat wij ook in ieder geval, hè, we hebben een oplossing gevonden... door regels te stellen. En daarmee kunnen we ook zeker nog een show uh, in de buurt. U gaat het hier niet eens worden, maar ik wil tot slot toch aan u beide vragen. Meneer Wassenberg, vindt u dat meneer Hoeneke uh, overal... Uh, als het hierover gaat, onzin praat? Nee, het praat zeker niet. Waar bent u het met hem eens? Ik ben hem het eens dat hij zegt dat er inderdaad problemen zijn... dat er over gesproken wordt, dat die moeten worden opgelost. Maar met praten alleen wordt niet eens hond moet Er moeten maatregelen genomen meneer Hundeke, worden. Meneer Hoeneke, waar bent u het eens met meneer Wassenberg? Ik denk dat we ons heel erg bewust moeten zijn... dat, dat er problemen zijn, dat die goed moeten worden opgepakt. Um, en ik wil graag daar ook uh, verder mee in, uh, in discussie met meneer Wassenberg om uh, te kijken hoe hij vindt dat wij dat moeten doen. Nou, dat kan morgen, want hij komt langs. Dus uh, ik zou zeggen, veel Kijk, succes daarbij en dan dank voor het debat hier. Frank Wassenberg van de Sofia-vereniging en wat Hoendeke van de Amsterdam Show. Ja, mag. Applaus. <tiedat> en dan nu weer uh, muziek van Giovanca. Iedereen die hier vandaag geweest is, dus jullie mogen best wel wat bewegen worden. Dus iets dus eten. Drop your code. Welcome you Lock down, gotta get it to the vibe, gotta get it to the vibe. Lock down, gotta get into the vibe, gotta get it to the vibe, got to feel the vibe. Elven Lewis-gitaar-show en Dongo-percussie. Miranda Compagnon en... Eh Tahira, Sobayo, backing En uh, Giovanka natuurlijk zelf. Ja. Uh, Giovanka, dit nummer komt ook van je laatste album. Hè? Ja, Satellite dat klopt. Love. Een hele very stripped down version was het. Ja? ja. Normaal gezegd is het natuurlijk met de hele band. Helemaal voltallig met alles erop en eraan. Toetens en bellen. Toetens en bellen. Maar dus... ook nu swingt het. Nou goed zo. Toch? Ja. ja. En, uh, Waarom is dit, dat laatste album, ook je beste album? Nou, eigenlijk misschien alleen, alleen al om het uh, uh, soort van theoretische feit dat elk album. <laughs> el <laughs> Sowieso je beste moet zijn? Ja. Echt? Zo stap je er ook in. ja, ja En ik denk dat dat voor, voor alle kunstenaars en modeontwerpers... iedereen die iets creëert, je maakt het en dan denk je... van dit moet het allerbeste zijn wat ik ooit ga maken. Ja, dat kan ook heel teleurstellend uitpakken, toch? Ja. Ja, is niet trist <lacht> Dat gebeurt. Maar nu niet. Nee, ik ben, ik ben er wel echt heel erg uh, tevreden mee... omdat het heel erg dicht bij mezelf is gebleven. En, en wat dat betekent echt, dat? Um, nou, dat ik echt van tevoren heb, heb tegen mezelf heb gezegd van uh, waar ik vandaan kom qua muzikale roots dat wil ik heel graag op die CD en waar hebben. kom je vandaan qua mu muzikale roots dat is een, een, een, een mix van uh, soul jazz, funk, heel veel Latin, maar ook heel veel gospel, maar ook heel veel zachte muziek. En is dat allemaal, want het album is opgedragen aan je vader. Hè? Die ja. Twee weken voordat het uit... of twee maanden voordat het uitkwam overleed? Um, nou kijk, het, sowieso is het album, zou sowieso opgedragen worden aan ja? hem, of je Dat nou... was sowieso al... Uh, ja. yeah. Dus eigenlijk was het het mooiste geweest als hij er gewoon nog was. Yeah. En dan was het album aan hem, hem opgedragen. Omdat ik eigenlijk al die uh, muzikale invloeden die ik erin heb verwerkt, die, die komen echt bij hem vandaan. Precies. Dus ook als hij het he, hij heeft luisteren. Ze bij jou ingestopt. Ja, absoluut. Was hij aan het luisteren? Zei hij echt, haha, je hebt dat even die Irakeren plaat van mij uit Cuba uit 19, dit en dat. Ja, dat klopt. Dus, was hij uh... zelf muzikant of niet? Ja, ja. Wat, wat speelde hij? Nou, zijn hoofd, eigenlijk zijn hoofdinstrument was het trompet. Dus uh, toen ik ook voor uh, Jan Magazine naar Cuba mocht voor een reportage, toen zei ik ook: Ik wil, ik weet dat het een modeblad is, maar ik wil met een trompet op de foto als ode aan mijn vader en mijn overgrootvader die allemaal trompet speelden. Dus uh, ja hoor. Geef je zelf ook met hem? Een... Gespeeld, muziek gemaakt? Eigenlijk niet on stage. Hij is wel heel veel bij ons on stage geklommen om mee te dansen. Of Dan was hij in de studio. Maar uh, in de tijd dat hij uh, op, op het podium stond... waren wij gewoon nog te klein. Dat was gewoon Telekids-leeftijd hadden wij toen nog. Dus dat nou ja, was, nee. dat is, wat is dat? Vijf, vier, drie, twee, één? Nee, dat was in, in mijn geval uh, al wel ietsjes ouder. Maar ja, oh. Nee, 18, dat zou het zijn, hè? Ik zag gisteren Roel van Velsen bij de Wereld Draait Door met zijn vader. Die al als vijfjarige met zijn vader altijd in de auto aan het zingen was. En nu een vreselijk indrukwekkende samenzang deden. Ik heb het gezien. Ik heb wel heel veel met mijn vader gedaan. Maar toen hij echt muzikant was... hadden wij de leeftijd dat je gewoon over die instrumenten heen... <laughs> maar het dus heeft er in ieder geval wel voelde. voor gezorgd... dat je nu uh, nou ja, je eigen roots in deze ja. uh, Satellite-album... Uh, want ja. uh, de, de tour die je gaat doen heet Satellite Love Tour, geloof ik? Ja, ik hè. ben alweer bijna klaar joh, met de Satellite Love Tour. Kijk aan. Wanneer, wanneer is die uh, voorbij? Ik heb uh, op 20 december nog een optreden in uh, De Gigant in Apeldoorn... en op mm -hmm. 21 december in Venlo, rond ongeveer 55. heb je ook volgens Precies. mij net kaarten voor ja. ja. weggegeven. Ja. Ja. En dan gaan we vanaf uh, februari het theater in. Dus als mensen hier nog willen horen, zien, moeten ze... Of ...snel nu nog hier naar de kroon aan het Rembrandtplein komen. of je fietst als een malle hier naartoe. Exact, of je gaat naar een van deze twee ja. optredens die ja. je genoemd... We gaan je zo nog horen. Dank ja. tot zover. jij Vanka. Ik heb zo geen zin om het over Palestijnen te hebben... Je geeft ze miljoenen voor een vliegveld en wat krijg je? Een ongebruikte startbaan, die vanwege een grenscollectie... nu in Israël ligt Palestijnen bodemloze put. Nederland geeft zijn haven in Gaza, maakt ze weer ruzie... en wordt die haven kapot gemaakt. hou op over die Palestijnen. Hopeloos zijn er eindelijk scanners... zodat containers veilig Gaza uit kunnen... blijken Palestijnen helemaal niet te mogen exporteren. Dus laten we het over iets leuks hebben. Nog maar drie keer deze column, fuck de Palestijnen. Give me hope. Nelson Mandela. Ik heb een prachtige herinnering aan hem. Ooit was er in Zuid-Afrika apartheid... en die apartheid was uitgevonden, in ieder geval ingevoerd... door ene Hendrik Verwoerd uit Amsterdam. Dus... op een dag hoorde ik in mijn Amsterdamse huisje... zomaar de stem van Mandela. Net vrijgelaten sprak hij op het nabije plein flink versterkt een menigte toe. En terwijl ik Mandela hoorde, live keek ik uit mijn raam naar de overkant van de kade... naar het geboortehuis van Hendrik Verwoerd, uitvinder van de apartheid. Het begin en het verlossende einde, gevangen in één hoopvol moment. Onvergetelijk. Mandela was oogst pro-Palestijns, ja, doe ik het toch weer. En voormalig terrorist... En dat laatste vond hij zelf dan niet. Hij noemde zich vrijheidsstrijder. Maar de Amerikaanse overheid zag Mandela tot 2008 wel degelijk als terrorist. Mandela was toen al 18 jaar vrij en president geworden. Maar hij moest tot 2008 speciale toestemming hebben... om de Verenigde Staten te bezoeken. Een soort terrorisme-ontheffing. Anders had de Amerikaanse politie Nelson direct moeten terugsturen of arresteren. Maar uh, mooie toespraak van Obama, ja hoor. Nu even over u... Het is mooi dat u Mandela als heilige beschouwt, maar dan wel zonder voorwaarden, toch? En deze ex-terrorist was dus een vriend van de Palestijnen. Hij beschouwde hun behandeling als een nieuwe, nageestige vorm van apartheid. En weliswaar heeft Mandela ook geweldloosheid gepreekt en beleden... maar een echt overtuigende veroordeling van het Palestijns terrorisme heeft hij nooit geleverd. Ik wil maar zeggen, weet wie u heilig verklaart, altijd mee oppassen. Nou, weer gezellig, Just. Denk aan je eventuele toekomst als kolonist. Oké, okay, Just. Nou, nou, een vriend van mij, een witte Zuid-Afrikaan... heeft gestudeerd samen met de dochter van Nelson Mandela. Serieus. En die vriend, Elan, heet hij Maakt Films. Net als de witte Zuid-Afrikaan die vorige week in dit programma was. En niet voor niks zijn ze nu allebei hier. Voor witte filmmakers, hoe solidair ook met de zwarte medemens... is werken in het nieuwe Zuid-Afrika best lastig geworden. Zonder een zwarte producent krijg je niks gedaan. En met een zwarte producent trouwens meestal ook niet. Mandela mag heilig zijn voor gewone mensen, is vergeven. En kleurenblind zijn gewoon een stuk moeilijker. Nee, we gaan het leuk houden. De huidige gekozen president van Zuid-Afrika is Zulu. Mandela hoorde tot een andere stam, de Xossa alsof het er niks meer toe doet, het stamverschil is, gaaf. Maar is dat ook zo? Mijn Zuid-Afrikaanse vriend Elan is somberder. De Zulus van president Zuma kwamen ooit naar Zuid-Afrika als veroveraars. Hun legers bevochten ook de Xossa van Mandela. Pas later werd het alle zwarte samen tegen de witte. Mijn Zuid-Afrikaanse vriend vreest nu dat bij gebrek aan serieuze witte vijand... de Zulus en bijvoorbeeld de Xossa oude rekeningen gaan vereffenen. Ah, vast niet. Maar toch één vraag... Wie waren degenen die bij Mandela's begrafenis president Zuma uitfloten? De niet-Zulu's misschien? Nee, denk aan Nelson. Positief zijn. Alles komt goed. Ooit. Justus Van Oel. APPLAUS. Zo ik Rick de jongen over zijn nieuwe muziekprogramma. En Frits Barend over de sport. Maar eerst het NOS journaal. Jury Istubenitski. Dit is Radio 1. In Brussel zijn demonstrerende brandweerlieden slaags geraakt met de politie. De brandweer spoot blusschuim op agenten die op hun beurt waterkanonnen en traangas inzetten. Zeker één agent raakte gewond. De brandweer demonstreert tegen aangekondigde hervormingen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is het niet eens met Amnesty International... dat Europa te weinig doet voor Syrische vluchtelingen. Timmermans noemt de kritiek te makkelijk. Hij zegt dat Nederland relatief fors uitpakt voor Syrische vluchtelingen. Nederland vangt dit jaar 50 en volgend jaar 250 Syriërs op. En in Bangladesh is het tot rellen gekomen... na de executie van moslimleider Abdul Qader Molla. Zijn aanhangers stichten brand in huizen en bedrijven van regeringsaanhangers. Bij de gewelddadigheden in Bangladesh zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie van de AMB, alleen de geest. De dagelijkse files beginnen langzaam te ontstaan, vooral bij Rotterdam. Er zijn nog niet zo heel veel bijzonderheden. Twee ongelukken zorgen voor wat extra vertraging. In het noorden, op de A7 van Heerenveen naar Groningen... daar staat een file van 2 kilometer bij Marem Door een ongeluk daar is daar ook een rijstrook dicht. En op de A27 gebeurde ook een ongeluk van Utrecht naar Bredaan. Dat zorgt voor een lange file tussen Lexmond en de Merwedebrug. Daar staat 10 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. En goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct de droom van Leon Verdonschot. Frits Barend over vrouwenhockey, Ajax, Sepp Blatter en wat dan niet meer. Maar eerst Freek de Jonge. Die wordt volgend jaar toch alweer 70. En nog steeds... Jezus. Toch alweer... Gaan we, voor, gaan we daar nu al op vooruit lopen. Dus in eind augustus. Nou ja, het is, Geef ik, mij nog even die 69. Ik, ik vond het leuk om het te memoreren in verband met uh, de toevoeging ook. Dat je nog steeds alle uh, vaderlandse podia eigenlijk uh, En wordt toch gewoon 70. En het is ook zo, het is een feit. Je voorstelling Circus Knibbe, Freek. Kribben. Werd, kribben, sorry. Werd vorig jaar bejubeld. Nou ja, door iedereen eigenlijk, door Jan Zeker. en Alleman. En, en toch heb je, begrijp ik ook, net als veel andere collega's te maken met teruglopende kaartverkoop. Vandaar dat je hier komt uitleggen waarom mensen naar jouw nieuwe muziekprogramma moeten, toch? Ja, ja. ja. Want wat is er aan de hand in Theaterland, dat deze ontwikkeling Nou, ik heb ook de laatste tijd via Twitter nogal eens een vrijkaartje uitgedeeld. Kreeg ik vandaag van iemand weer een mail van, uh, jammer hè, dat het zo terugloopt met de kaartverkoop. En dat schijnt eh, bepaalde mensen ook enorm te plezieren dat dat zo is. Dus maar, maar... In, in die zin doe je ook weer goed. Ja. ja. Uh, je moet de zaak positief blijven bekijken. Er is uh, sinds, uh, nou ja, we hoeven niet, niet echt uh, uh, piketpaaltjes te zetten... maar op een zeker moment heeft een overheid in een bepaald stadium de kunsten ontmoedigd en gezegd dat het allemaal linkse hobby's zijn. De en bezuiniging, en heb je het over. En dat er bezuinigd moet worden. 250 miljoen, flauwekul. Want die JSF, dat kan niet duur genoeg zijn. Mm -hmm. Dus, uh, nou, dat heeft natuurlijk op een zeker moment... als je ook nog een crisis aangepraat krijgt en veroorzaakt krijgt... Ja, dan moeten de mensen wel auto's kopen... maar ze moeten niet naar het theater gaan, vooral niet... En, nou, maar ja, is dat, het allemaal dat, schuld van dat, de overheid eigenlijk? Uh, zeker, niet van de voorstellingen. Maar Freek, je hebt toch nog. Kijk, dat, dat, Freek, dat was, Freek, je hebt je, toch nog genoeg. Ik ben een paar keer bijna al je voorstellingen gezien. Het is toch bijna altijd vol. Uh, ik, ik, je ik, heb druk? Niks te, ik klaag daar ook helemaal niet over. Maar, maar, maar ik het onderwerp zie wordt aangesneden. En ik ben altijd zo stom om daar op heel in, veel, ernstig <laughs> op in te gaan. <laughs> Want ik zie heel veel kameren, ik En je er naartoe ga is het nou vol. Ik moet gewoon zeggen, dat was, vond ik persoonlijk een van mijn beste voorstellingen. De mensen kunnen op derde kerstdag checken of ze verstandig waren om er niet heen te gaan. Want in de zaal is een ja. Nee, maar het is niet en zo. Vanavond kijk... begin ik uh, in het Compagnie aan Daar gaan we het over hebben, maar ter verklaring, want ook jouw voorstelling recent is er eentje afgelast, hè, in Eijbergen omdat er niet Leuwsjes, voldoende dat, we nog ophalen. dat was de derde voorstelling nou ja, waarom, en ik was ziek, we het over hebben? En Jeroen en van dat was ongesteld. En toen, en toen hadden we problemen en we kon, konden ik kon niet. echt niet komen naar Eijbergen. <laughs> ja. En dat hebben we op alle fronten hebben we dat goed gemaakt. Ja, maar er waren Kutza, ook te weinig kaarten. konden niet meer dan honderd man in. Kom op. Nee, maar toch Ik moet even inspreken. Jeroen van Merwijk, zie je programma heet Er Zijn Nog Kaarten. Onder andere vanwege dezelfde ontwikkeling. Ook hij ziet... Ja, maar da, da, da, da, het is geen topic voor mij. Wat nou. waar het mij om gaat, is nieuwe voorstellingen ja. maken. Nou ja, hij en stopt. Al zitten er op man. Goed, Mijn vader die ging vroeger met mij... of niet met mij, maar die, die moest spreken in ja. de markt binnen... Ja. En dan ging ik met hem mee. Zondagmiddag, vijf uur. En dan kwamen we in Marken binnen. Het laatste stuk legden we per fiets af. En dan zaten er vijf mensen in de kerk. En dan zei ik na afloop in de trein tegen mijn vader... Vind je dat nou niet treurig allemaal zo? Hij zegt ja. waar, waar... Jezus zei, waar twee of drie mensen in mijn naam vergaderd zijn... Daar zal ik spreken. Maar waarom werd dan die voorstelling in IJbergen afgelast? Want er waren er ook nog 200 De of zo. Er waren er vier. Er waren er maar vier. Om, omdat Jezus dood is. Ja, wat moet ik daar nou over Jesus zeggen? Die voorstelling in IJbergen is afgelast om, omdat, uh, omdat ik ziek was. En nou, daar heb ik net alle reden voor. En van. Anouko niet. We gaan het hebben over je nieuwe voorstelling. Als nou, zonder dus dan... Meer heet hij. Ja, Zonder Meer. Ja, het is een samenvoeging, begrijp ik, van twee voorstellingen... die je eerder op de parade ook hebt gegeven. Ja, zeker. Een muziekprogramma. Kan niet genoeg benadrukt worden. Nou ja, uh, Jovanka was hier net met haar nieuwe cd. Ik, ik heb ook een nieuwe cd, maar omdat ik Circus Kribben moest spelen... kon ik hem niet promoten. En dus dat doe dus je nu? Begin nu begin ik aan de promotie eigenlijk. van de cd Zonde. Ik heb het van de zomer gedaan op de parade. Met veel plezier. En altijd vol. En, uh, ik heb Wat er, jij was daar, Frits? Ik ben één, je deed het. Nee, is het, is was niet, het was niet alles vol, maar ik heb oh. daar 13.000 mensen getrokken. Een respectabel aantal. Dat is toch heel veel, ja? Ik heb met uh, Circus Kribbe de afgelopen periode uh, 25.000 mensen getrokken. Een respectabel aantal. Op, ja. op 25.000 voorstellingen dat je, dat, vind dat, ik behoorlijk goed. Ja, <laughs> <laughs> Nou ja, nee, maar nee, nee, We, een waren, we waren, hebben de, we de, een fragmentje. Laten we even de, luisteren de, naar. Moederschool. je veilige ik ben man. Neem me terug, hou me vast, ik wil vol, op de kast, niet tot last, niemand tot last. Eh, want met een, met een band ook in het Compiërtheater hier in Amsterdam. Interessant gedeelte draaien van dit nummer. Ja, dit is, uh, ik heb het niet zelf uitgekozen. Het publiek maar publiek krijgt wat, hier wel een... een, een goede indruk. Een, ja, een hele goede indruk van hoe die <laughs> CD in elkaar... Textueel vooral ook. Want wat krijgen en, ze dan uh, wel en beter te zien als ze naar het Compiërtheater gaan? Extra, een extra aansporing om die liedjes nou eens op te Dit lied was trouwens bij de, bij de succesvolle uitzending... want we hebben het hier alleen maar over succes... van Pauw en Witteman. Oh ja. Een van de hoogtepunten van, van jouw carrière van de avond. En uh, daar heb ik veel uh, goede mails over gehad. Dus dit over is, dit, het liedje. Dit is, over het liedje, ja. <laughs> dit is moederschoot. Ja. Wij, wij, wij leven in een tijd waarin we uh, onthecht en ontworteld zijn. En uh, ons verlangen gaat terug. En dat blijkt ook wel uh, bij, bij De naam is al een keer gevallen. Ja, waar verlangen wij nou naar terug? De moederschoot probeer ik voorzichtig te stellen. En iemand die mij daarin bijvalt... is de filosoof Peter Sloterdijk. Ook niet. ook niet bekend bij een groot publiek. We nee, hem, is, is dat, is dat, nou, friet, hem lopen de zalen ook heel erg leeg. Legia, ja, heel ja. Er... Is, is dat ook het thema van, van jouw voorstelling dan? Het thema van mijn voorstelling is uh, lachen, lachen en nog eens lachen. Want wat blijft, muziek? Want rest ons, wat rest ons el, uh, anders. En uh, daarnaast, om de, de mensen die nog van een, een, een traan houden, hebben we... Liedjes. Ah ja, ja, want het is niet alleen liedjes. Tussendoor Plattere. hou je verhaal. Nee. nee, want Jan, ik volg het Freek is al vijf, heel ja. lang. Je voort... hoeft het niet voor me op te nemen. Nee, elke, elke, voorstelling ik voorstelling van, elke voorstelling van Freek Joop is een zelfs feest. Joost die het voor mij opnemen, die je je bestraffend wel... toekijken. Nee, niet bestraffen die het voor je opnemen. <laughs> dat is heel erg. Feitelijk klopt het. Hij is joods en daar komt dat altijd. Want grappig was, Joep van Heck nam in zijn column het voor mij op. Zelfs Joep van Hek. En toen zei hij: Mijn nachtmerrie is dat Rita Verdonk tegen mij zegt, maak eens een grap. Nou, mijn nachtmerrie is dat Joep van Heck het voor mij opneemt. Ja, ja, want, ja, dat, dat, dat, dat, want dat gebeurde inderdaad bij Paul Witte man dat Rieter van Donk dat uh, aan je vroeg. En jij voor het eerst in je leven misschien wel letterlijk... met je mond vol tanden zat, hè? Ja, maar dat is, dat is precies... Uh, Jan, jij gaat hier precies aan de kant van de mensen staan... die... wat nou mond vol tanden? Wat ja, nou, nou wat letterlijk, nou, wat, letterlijk. Je wist even niet Ja, maar je wist even, nou, niet, wat, uh, ja, je wat wist even niet wat. Natuurlijk wist ik wat. Nee, maar, je, maar je zei het niet. Nee, A was er een tijdgebrek. B moest ik een liedje zingen. C was de onnozelheid van de vraag zo onvoorstelbaar ja, groot. dat ja. door de stilte te laten vallen je daar alleen maar een, een betere nadruk op liet vallen. Vergis ik me als ik zeg Al die... dat er tijden waren. dat je met twee welgevormde one-liners. Uh, Rietenverdonk Verdonk zo de boot gesnoerd maar had. Natuurlijk, maar natuurlijk. Maar, maar die, maar, maar die maar tijd dat wil je is, niet meer. Die is ruimschoots voorbij. Die ligt ruimschoots achter me. Bovendien, dat geloof ik niet. Bovendien werkt het in, in, in, in, in deze context werkt het alleen maar tegen je. En dat, dat is wel langzamerhand wel duidelijk. Maar daar trek je toch niks ik heb van het, aan, Freek? je ik toch ik niks van af? Ik heb een paar, een, een paar decennia de tijdgeest aan mijn kant gehad. En, en, en dan, dan was alles wat ik zei... werd op de juiste manier geïnterpreteerd. Nu heb ik de tijdgeest tegen me. Alles wat ik zeg... Uh, he, wordt, wordt, wordt flauw geïnterpreteerd. Eén van de liedjes die je zingt, daar zing je ook... Je zal nooit winnen van de tijd, toch? Bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat gaat over. Dat is wel een. Dat is leuk dat je daarover begint. Dank je. Um, dat is uh, een lied over. Een, uh, ja, het is natuurlijk een metafoor, zoals alles wat ik zeg eigenlijk. Uh, een metafoor is. Um, over een wielrenner die op weg is naar de top. En hij is niet een goede klimmer. En hij zegt: wacht maar. Als ik over de top ben dan ga ik dalen. En dat is heerlijk. En dat is het mooie van mijn carrière ook. Hè? Want je hebt nu gezegd lege zalen. Nou, ik ben over de top. Ik geniet van de dalen. En dat is wat je gaat doen, ook in december, in het Compagnie-theater. Ja, er komen uh. zelfs extra voorstellingen in verband met te weinig... De grote belangstelling. Uh, ja, ja, in verband met het te weinig verkoop van plaatsen. We hebben een uh, nieuw kanaal aangeboord, de Amsterdamse Stadpas. En ze komen, oh. nu, uit, ja, ze komen nu overal vandaan. Ja. Van 13 tot 28 december, maar, maar waarschijnlijk dus vaker te zien in het uh, theater We gaan zo direct door van met Frits. Al. Oh, ja, voorlopig is het, ja? is het dinsdag, woensdag en donderdag. Daar hebben we nog enkele okay. kaarten voor, maar okay. zijn die eruit... En daar gaan we 29, 30 en 31 nog erbij uh, verkopen. Succes daarbij. zodra so ik sport met Frits en met Freek. En met maar Freek. eerst dit. I have a dream. Martin Luther King had 50 jaar geleden een droom. En wij uh, vragen mensen hier 50 jaar later om verder te dromen. Iedere week krijgt iemand de gelegenheid om zijn of haar droom te delen... met de rest van Nederland. En vandaag is dat schrijver en columnist Leon van Donschot. Ik droom niet meer... En dat beviel me goed de afgelopen jaren. Maar het begint te knagen. Van mijn zestiende tot ergens begin twintig was het helder. Was alles helder. Shell moest weg uit Zuid-Afrika. Racisme was slecht. Conflicten moest je humanitair en niet militair oplossen. Of liever nog vermijden. Ik had een droom en hij was vurig en rood. Mijn zekerheden begonnen te wankelen toen ik journalist werd. Het vak van de vragen, niet de antwoorden. En het type mens dat ik vroeger bewonderde... mensen als PSP'er Fred van der Spek, ideologische brokken graniet... dat type mens begon me juist tegen te staan. Het was alsof het denken ophield op het moment dat ze het antwoord hadden gevonden. En toen kwamen 9-11, de opkomst van... en de moorden op Fortuin, de moorden op Theo van Gogh... en niet alleen mijn zekerheden wankelden opeens... maar mijn volledige wereldbeeld... Ik las dalwimpel en vond in een keer de onderkant van de samenleving... geen slachtoffer van de omstandigheden meer. Tot mijn eigen schrik vond ik niet meer dat alle culturen gelijkwaardig zijn. En tot mijn verbazing voelde ik een afkeer van alle religies... maar wel van één in het bijzonder. En wat ik wel vond, dat weet ik niet meer precies... Het schoot van links naar rechts en terug en het wisselde vooral per dag. En het leidde niet meer tot enige actie of activiteit. Ik ging nooit meer de straat op met een spandoek... want ik had geen idee wat daar dan op zou moeten staan. En ik hield mezelf voor dat de mensen die mijn leven... de meeste betekenis hebben gegeven... geen politici of activisten waren, maar kunstenaars als Bruce Springsteen. Afgelopen week werd ik veertig... en zag ik de film over het leven van Nelson Mandela... En ik zal niet de pathetische fout maken mijn leven op welke manier dan ook... in verband te brengen met dat van hem. Maar ik voelde tijdens het kijken naar die film wel iets... dat ik vroeger dagelijks voelde en de laatste 15 jaar heb gemist. Het gevoel dat een leven in het teken van een groter doel... me waardevoller voorkomt dan een leven zonder. Dus dat is mijn contactadvertentie vandaag. Man van 40 zoekt droom. Leon van Donschot, dankjewel. Volgende week hoort u de droom van Vincent Bijlo. En alle dromen, trouwens, kunt u weer terugvinden op onze website... vrijdagmiddaglife.afro.nl. En dan nu weer muziek, Giovanga. World. We can all see each other move. Yeah, yeah, it's a new way. I can follow what you're doing. If you reach the sky before me and become a star, you might just crash and burn. Cause it's my turn. Hier binnen schijnt de zon dankzij Giovanka met No More. Sport met Frits. Frits Barend. Hoofdredacteur van het blad Helden en eh, Freek, ik zal niet meer zeggen hoe wow, oud je bent, maar voetbal je nog wel? Zeker, echt waar? Ja, zeker. Iedere week, gewoon. Twee keer in de week. Ook. Zo. Ja. En dat gaat allemaal goed. Ik word steeds beter. Je wordt steeds beter. Frits, jij ook nog of niet? Ik voetbal ook nog. Vorige week, zaterdag, heerlijk gevoetbald. Uit bij Batten 7-5 gewonnen. En dat schijnt ook de gevaarlijkste sport te zijn die er is. Ik doe geen wedstrijden meer. Maar ik voetbal nog regelmatig. Guus Hidding speelt nu ook met ons mee sinds kort. Maar met ga geen bewegen. Nee, daarom. Dat is zo grappig. Daarom zeg ik, ik word steeds beter. We gaan het over de tops en flops van Frits, hebben. Ja, Frits, kom op. De flops. De te beginnen. Even, dat is dan ook voor mijn goede vriend en collega Justus Verroel. Bij de Doha World Cup in uh, Qatar, eerder dit jaar, uh, worden bij de televisie, bij de starts... worden virtuele vlag in beeld gebracht. Dat zie je ook bij het Europees Kampioenschap. Daar worden alle deelnemers worden opgeroepen en dan zie je een virtuele vlag ja, in, in, het beeld water, komen. Uh, in het water, ja. Dus in baan 8 in Doha startte Femke Heemskijk voor Nederland. Ik zag een Finse vlag, een Oekraïnse vlag, een Zweedse vlag, ik ken ze niet allemaal. Al. En in baan 5 zom de Israëlische Amit Evri. En wat zien we? Een blanco baan. Want Israël bestaat niet voor Qatar. Oh. En dat heeft niet één verslaggever heeft, heeft me dat opgewezen... een paar maanden geleden. Geen bond heeft geprotesteerd. Geen zwemmer heeft geprotesteerd. Israël hebben... ook niet? Uh, dat weet ik dus niet, want oh. ik volg de kranten dus niet voor. Oh. Ik kom erachter door Frank van der Walbaken. Die heeft een nieuwsbrief en die wees me erop. Nou heeft Qatar het wereldkampioenschap voetbal binnengehaald. Ja. Onder andere door een propagandafilmpje waarin een Palestijns en Israëlisch kindje met elkaar ziet voetballen... en dan met een vredesduif in vrede ziet eindigen. Dat filmpje is een spure propaganda geweest om het WK binnen te halen. Wat vanaf nu bestaat... Israël weer niet in Qatar. En dit is helaas het zoveelste bewijs... dat sport wordt misbruikt door de politiek. Hij suggereert zelfs dat waarschijnlijk bij de plaatsing... voor de WK-finale Israël zodanig zal worden ingedeeld... dat ze het niet halen. Zeker niet halen, ja. Dus ik hoop maar dat Israël het haalt. Plus allerlei andere kritiekpunten op Qatar. Maar goed, dat was de eerste flop. Al die commentaren dat Ajax woensdag in Milaan... routine tekort kwam, gochme tekort kwam. Het was toch weer dat slimme AC Milan. Gelul! Als die omhaal van Klaas er vlak voor tijd ingaat... heeft Ajax Gochme genoeg? Heeft ja. Ajax routine genoeg? Is Ajax het nieuwe Ajax? Als met tante en oom was geweest enzovoort. Ja, nee, maar ja. goed, AC Milan... Of, uh... Twee jaar geleden won Chelsea de Europa Cup van Bayern München. Chelsea is de helft niet af geweest. Dat was die wedstrijd waarin Arjen Robben die penalty miste vlak voor tijd. Bayern München was veel en veel beter, maar die bal ging er maar niet in. In de penalty-serie verliest Bayern München uiteindelijk. Heeft Bayern München dan geen meer? Komt mm. Bayern München naar routine? Nou, geen brengen? geluk. Ja, je, dat is het. Geen geluk. Maar dat ja. is iets anders, dat je geen meer hebt. Ajax oh, oh. heeft er alles aan gedaan. Wat betekent me dan? Nou, Ajax deed alles om te winnen tegen een ploeg. alles woord. Oh. <laughs> ja. Tegen een ploeg die echt... Alles, maar ook veel meer dan alles deed om niet te verliezen. Ja. Alles was ja, Maar Ze speelden hartstikke goed. Maar, en, ja, maar, goed, maar met maar AC Milan speelde zo... Verschrikkelijk. En die maar, maar nu katies... gaat het erom, Frits. Hoe kunnen we hier een eind aan maken aan dit soort dat antivoetbal nou ja, daar van kom ik AC Milan? nog op even. Dit is de scheid, zegt die de norm. Maar daar kom ik zo lekker Juist. even op. Want dat is wel grappig. Uh, mag ik... Ja, je mag dit... het jezelf genoten nou, hebben. Wij, wij, wij trainen dus op uh, maandag en donderdag. En uh, gisteren was ik door afwezigheid van Sjaak, die uit Mul uh, Milaan moest komen, scheidsrechter. En ik nam daarin uh, op een moment een beslissing. Of die goed of slecht was, dat vind ik, dat deed er op dat moment niet toe. En dat doet er eigenlijk tijdens de wedstrijd nooit toe. Nee. Maar onmiddellijk begonnen een aantal van die jongens te protesteren tegen jou? Tegen die beslissing. Ja. En toen zei ik: luister eens, uh, als jullie dit zo ernstig opvatten, dan tasten we hier het fundament van ons spel aan. Want ik ben de scheidsrechter, en dus ik bepaal dien je te accepteren. Nou, en dat is bij dat voetballen al sinds jaar en dag. Maar dit maar is vriendschappelijk begrijpen. Volkomen zoek. Ja, maar ja. het is op alle niveaus dus dat, ja. altijd zeker. Nee, maar het klopt dat? Maar goed. Het is, het, het, het, het klopt. Het is inderdaad iets met voetbal en scheidsrechter. Dat is een eeuwige strijd. Je komt erop op terug. Heb jij ook niet eens wel eens met scheidsrechters iets gehad? Nee. Ja, ik, je bent het nooit mee eens. Een verhouding maar ik, de afloop, of ruzie? Maar goed, maar goed wat net ja. van Ajax zei, dat is echt... Dat prachtige okay. woord van Koal is een scorebordjournalistiek. Hm. Maar de grootste flop met Stip, en ik ja. denk de flop van het jaar... is de wijze waarop vorige week, ongeveer twee uur na onze uitzending... die loting van het WK voetbal in Brazilië... En meneer Sepp Blatter, met die prachtige Braziliaanse stoot naast hem... die uh, zou, nam die microfoon even uit handen... want er zou één minuut stilte worden in acht worden genomen... ter nagedachtenis van Nelson Mandela. Nou, het is veel geweest, maar het is van een onbeschoftheid en een brutaliteit. Ik hoor precies twaalf seconden. Elf of twaalf seconden. Ja. En je ziet hem dan die microfoon echt uit die handen van die vrouw pakken. Als de dood dat die vrouw langer in beeld is dan hij. Het is ongelooflijk dat deze man nog steeds getolereerd wordt. Dat niet alle bonden... Uh, er tegen geprotesteerd hebben. Louis van Gaal heeft gelukkig meteen eerlijk gezegd... dat het een schande was. Die hele loting ja. was een aanfluiting. Maar dit was het toppunt van de aanfluitingen. Maar het is ongelooflijk dat we met deze man nog verder moeten. En ook de KNVB, de UEFA, Alle bonden moeten hier tegen protesteren. Maar dan heb je het weer, de UEFA. Meneer Platini heeft voorgestemd dat het WK voetbal naar Qatar gaat. Ja. Want de zoon van meneer Platini heeft een gigantische opdracht gekregen van een een of ander onduidelijk bedrijfje om in Qatar voor miljoenen te verdienen. Dus zijn blijft voorlopig ook lekker zitten. Dankzij de, de nieuwsbrief de van Frans van der Walbaan. Ja, Frans van der ja. is een mooie oh, nieuwsbrief. Ja. Vandaar, daar komt hij uit. Ja, Goed, daar kom, ook die heeft het ontdekt, ja. ja, dan gaan we dan gelukkig naar de toppers. Nou, schaatser Jorien Termors, dat vind ik echt een fenomeen. Je had vroeger, dat weet vreemd nog wel, had je ouderwetse wieren. is die oer mensen, oer vrouwen, Timo Groen. Die kwam zomaar van het boerenland, ging op de fiets zitten en werd wereldkampioen. Achtervolging waar die startte wonnie. Fedor en Hertog, dat waren van die ouderwetse wielrenners. Die gingen in de start en meteen keihard fietsen. En niemand kon ze inhalen. Niks, geen tactiek, gewoon. Later hard. toen ze prof no, werden op. kwamen ze erachter dat er veel meer kwam kijken. Dat de je dorping, van de fiets je, Freek. Nee, die jongens hadden gewoon geen toerisme. Maar Dat waren echte En oermensen. Daar doet die urine, ter, urine termors mee aan denken. Uh, ze is nog niet klaar met kwalificatie short track... of ze start bij de, We de wereldbekerwedstrijd in, Be in Berlijn... Ja. Ze maakt op de 3000 meter, rijdt ze een snellere tijd dan Sablikova, dat is die Tsjechische, die onklopbaar is op de 3000 meter bijna, tenzij Irene Wust een geweldige dag heeft. Op de 1500 meter rijdt ze sneller dan Irene Wust, dat is onze grote kandidaat voor ja. Goud op de 1500 meter. Kortom, ik heb het al gezegd, ik denk dus dat het lange baanschaatsen dat bewijs ik hiermee, volgens mij wordt hiermee bewezen, heel veel kan leren van het short trekken. En ze zeggen altijd je moet het niet allebei doen juist. Nou ja, dat meisje gaat dus op zeven onderdelen starten, Jorien Temmors, eh, bij de Olympische Spelen, als ze zich straks plaatst eh, voor die die 3.500 meter en misschien de ploegachtervolging bij het schaatsen. Dat is denk ik op zich al een Olympisch record. En je denkt dat ze ook gaat scoren? Nou, ik, ben ook, ik denk het wel ja. Dat is zo'n oermeisje. En bij het schaatsen in tegenstander de wielrennen bij het wielrennen heb je nog tactiek nodig er komen er nog allebei ploegenbelangen bij. Bij het schaatsen gaat het gewoon keihard schaatsen. Hart. is een veel eerlijker en purere sport. Superwoman. Jorin ten Mors. Wordt dit de schaatsen, uh, Phelps? Nou dat zou best eens kunnen ja. Dat meisje ja. Zes dat dat keer goud? Nee, ze gaat bij de short trek oh. goud halen. Okay. Mm, zes keer. Nou Volgende ja. top. Uh, dat vond ik de vrouwenhockeyers. Uh, die hebben in de bloedhidden in Argentine een World League gewonnen. Ze hebben ja. van Argentinië de angstkekenen gewonnen naar strafballen. En van Australië naar met 5-1. En waarom vond ik het zo bijzonder? Uh, de loting was van het WK voetbal. En er werd maar gezekend over. Het is zo heet in noord Brazilië En de omstandigheden Dan krijgen we drinkpauze. En daar ging het urenlang over. Die vrouwen hebben bij 40 graden gehockeyd. Ik heb ze niet gehoord. En ze doen wat de vrouwen altijd doen in de Nederlandse sport. Vrouwen gaan, uh, gaan er staan en die winnen. Want wij moeten het hebben in de Nederlandse sport van de vrouwen. Vrouwen zeiken niet. Vrouwen zijn gewoon keihard in hun sport en winnen. Dus Mannen zijn allemaal... nietjes eigenlijk. In vergelijking daarmee wel ja. Heb jij iets met vrouwen Frits? Met vrouwensporters ja. Okay. ja. Ja, nee, en vrouw nee. iets met mij nog steeds, Freek. Nou, ja, ja, ja, Goeie top, top van leeftijd. de hockeyvrouwen. Andere top? En dan een top vind ik, uh, even terug naar Ajax AC Milan. Dat was een draak van een wedstrijd door AC Milan. Ja. Die hebben verschrikkelijk gevoetbald, alles gedaan wat God verboden heeft. Montolivo schopt op die enkel van Paulsen, die had ze enkel kunnen breken. Vertragen en vallen. En vertragen en vallen. Nou, Ballotelli, die alles deed ook wat God verboden heeft. Maar alles ook om te wil niet te willen verliezen. Nou, hij heeft een, maakt nog een nare beweging naar Deli Blind... Doe, het was geen beweging waardoor door de niet gebaseerd kon worden, Want hij hield zich net in. Maar Balotelli deed alles wat vervelend ja. was. Dan bepaalt de zich een bepaalde norm. Die zo dat Ballotelli het veld uit moeten sturen. Mm -hmm. Had inderdaad tien minuten bij moeten tellen. Maar wat, waarom is het mijn topper? Deli Blind, die harde duels met Ballotelli... heeft uitgevochten, nog een keer een schop van hem gekregen heeft... gaat naar afloop naar Ballotelli... en ruilt het shirt. Daar is nogal badinerend over gedaan, negatief. Slap, ja, dan zat hij met Ballotelli het shirt ruilt. Dat is sportsmanship. Na de wedstrijd moet je het zijn vergeten. Kickboxers en boxers slaan elkaar half dood in de ring... en na afloop zie je ze elkaar omhelzen. Dat vind ik dus. Dus Deli Blind is mijn topper van de week... Dat hij de kracht had en het sportsmanship had om, ondanks alles wat hem overkomen is... na afloop Ballotelli in hand te geven en zeggen... wat er in de wedstrijd gebeurd is, daar veroordeel ik je... Hij heeft een shirt al voor 1500 euro aangeboden op Marktplaats, heb ik gezien. Nee? Nou goed, oké. Okay. Ja, nu ben je wel aan het remmen, hè? Nou, Rita, verdomd er niet zitten. ze is een het grap helemaal <laughs> maar, in. Maar ik, maar ik, ik vind dacht... het dus zo klasse van Daily Blind... Ja. Dat, en wij Nederlanders kunnen dat niet. Wij ik, Nederlanders hebben iets heel sterk... Nou, ik dacht zelf ook tijdens die wedstrijd, ik zou niet naar hem toe lopen nee, als, ik, als ik in ja, zijn schoenen... Heel sta. Mag ik nog één leuke ja. anekdote nou, over Ballotelli vertellen? Ja. Die was geschorst voor twaalf wedstrijden... omdat 14. hij iets verschrikkelijks gedaan had. En toen stond hij in de Skybox... bij, bij, bij zijn Manchester club. City. Bij Manchester City. En de camera wist hem te vinden en te zoeken. En er stond een jongetje van een paar turven naast hem. En op tafel stond een wijnglas. En Ballotelli die pakt een servet. En die legt hij over dat wijnglas. Tilt vervolgens het servet met wijnglas en al op. En laat dat jongetje naar een lege plek kijken. Vervolgens zet hij het terug. En trekt het servet weg. En, en maakt een gebaar van, kijk, daar staat het wijnglas weer. Nou ja, vanaf dat moment kan Ballotelli bij mij bij jou niet Nee, nee, nee, dat was echt nee, maar geweldig. Kan me mij ook niet zeker. Een, het is een, een hele... acteur puur zang. Ja, het is een eerlijke, het is een goede voetbal. hij rijdt dit... ook met een open. auto met los geld rijdt hij door de arme wijken. Was je bij de wedstrijd, gek of niet? Nee, nee, nee, nee, ik heb het. Okay. ik heb het. Nee, ja. maar ik vind het zo knap. Wij Nederlanders willen ook na de wedstrijd nog boos zijn. En in in Zuid-Europese landen. Ik heb wel eens een keer gevoetbald in Zuid-Europa. Geef je ga... elkaar een hand. Je, geeft naderwetjes, je schopt elkaar dood met wedstrijd Ook gezamenlijk eten. Frits dat Barend gaat, dat gaat met de, door, de tops en, en flops. Gaat nog even door met Freek de Jonge. Heer in de kroon in, uh, aan het Remmelplein in Amsterdam... waar u ook welkom bent, want wij gaan zo direct door. Maar dan gaan we het over pensioenen hebben... en allerlei andere zaken. Dank Freek de Jonge. Dank Frits Barend. Avond. <applaus> Opium Radio gaat verhuizen.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 Rust in je kop, of je geld terug.